Het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurt geen officieren meer... naar master'sopleidingen op de prestigieuze Harvard Universiteit. Minister Hexet noemt Harvard woke. En het ministerie is dat niet, zegt hij. Hexet hekelt het in zijn ogen... radicaal linkse en dogmatische onderwijs op Harvard. Talentvolle Amerikaanse militairen kunnen lessen volgen... op militaire en civiele onderwijsinstellingen. Bij het volgende academisch jaar zal het Pentagon stoppen... met alle beurzen en militaire opleidingen aan Harvard. Officieren die daar nu nog studeren mogen hun opleiding nog wel afronden. Bij een eenzijdig verkeersongeluk in het centrum van Kessel in Limburg... is gisteravond laat een dode gevallen. Een auto met twee inzittenden botste tegen een gebouw. Een van de twee overleed ter plekke. De ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk in Kessel. De politie heeft drie sociale media-accounts offline gehaald... waarop persoonsgegevens van Iraniërs in Nederland werden gedeeld. Op de accounts werden onder meer foto's en namen gedeeld. Er is nog niemand opgepakt, maar de politie sluit niet uit dat dat alsnog gebeurt. In de Amerikaanse staat Californië... is het aantal vergiftigingen door paddenstoelen flink gestegen. Normaal zijn er twee tot vijf vergiftigingen per jaar. Sinds november zijn het er al zo'n veertig... Vier mensen zijn overleden nadat ze giftige groene knolamanieten hadden gegeten. Er zijn dit jaar heel veel paddenstoelen en mensen kunnen de eetbare niet altijd onderscheiden van niet eetbare. Daarom roept de overheid in Californië mensen op om geen paddenstoelen uit de natuur meer te eten. Dan het weer nog in het noorden, het midden van het land mist. Daarom geldt tot 10 uur code geel. In het noorden blijft het bewolkt. Op andere plaatsen breekt de zon door. Het wordt 4 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, okay. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, straks hebben we geschiedenis. Ja, zeker. Dat werd zeker gedraaid. Er zijn ook een aantal mensen jarig. Ja, hij leeft al niet meer, maar hij heeft wel even in deze band gezeten. En ook die gast met die hoed, die is jarig tijdje alleen voor zijn dochters gezorgd, maar uiteindelijk ging hij toch weer muziek maken. En er waren heel veel vrouwen hartstikke blij mee. Maar eerst even muziek hier uit Nederland van Sunday Sun. I call you honey. Dat mocht u nog? Ja, dat is een paar jaar geleden. Tegenwoordig is dat echt uh, no-go. Ja, mooi dit, hè? Let's go nog een keer op de gieter. Sunday Sun. Ja, dat is een Nederlands bandje. Ik heb er ooit tien optreden in huis. Schakel volgens mij Koen Willem, Toering, Yoshi Brien... en Wouter Renten... Rentenaar. Ja, sorry. Goed, dit is een hintje al even jaren geleden. Je hebt een toepakleven, er staat er morgen, het is niet weer tijd voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, we gaan terug naar 1901. Ik heb even staan. Oh. oh, een je kijken, dat ziet er mooi uit. Jezus! Oh, wat mooi Zeker! Jawel, Willemina trouwt met Prins Hendrik. Prins, uh, ja, die. Ook uh, een losgeslagen prins. Uh, die uh, het wordt voor het eerst worden ze gezien in de Gouden Koets. Ja, is een geschenk van de bevolking van Amsterdam. Hij is gebouwd van uh, 1897 tot 18. Uh, 98, binnen een jaar tijd is hij nog aangeplanst door rijtuigenfabriek uh, Spijker. ik Spijkers aan nog aan gaan. Het is een Berline met acht veren. Dat is allemaal oude informatie. Berlin. wat is een Berlin als is een oude, uh, het, uh, oude rij, is rijtuig, is dat eigenlijk. Okay. En er uh, is heel veel geld ingezameld door buurtverenigingen. En er zit bladgoud op en uiteindelijk allerlei decoraties. Er is aan dat uh, ding gewerkt door 1200 mensen. Zelf, is dat is heel veel... Uh, en uiteindelijk was hij eigenlijk eerst was hij voor de inhuldiging bedoeld van Wilhelmina. Dat gebeurde op 6 september 1898, drie jaar eerder. Maar ze wilde geen geschenken toen. Ze, nee jongens, ze wilden geen geschenken. Dus uiteindelijk hebben ze het gedaan bij het huwelijk van Wilhelmina met uh, uh, prins Hendrik. Uh, het, ja, is heel veel te doen geweest over deze... Over deze Gouden Koets natuurlijk, want aan de zijkant zie je de koloniën. En dat is niet ja, aan de toepassen. Nee. En daar waren ze trots op en dat was eigenlijk niet helemaal te plek. Wat hebben ze het aangepast en nu komen ze in de Gouden Koets. Er zit een Afro-Europeaan staat erop. Ja. Dus uiteindelijk, En ook een naakt, donkere naakte vrouw staat oh. erop uit een heel andere periode. Ja, dus, nou, dat is niet, maar goed, Het werd in, ze werd in een nederig positie gezet. En dat was niet helemaal de bedoeling. Mm. Dat werd ja. opgewezen geweest door een politiek iemand. Ja. Verder, in 2015 hebben ze besloten, dat doen we niet meer. Oh. Dus nu komen ze met een gouden koets voorbij. Ja, en, en, en wat gaan ze nou met die koets doen dan? In de ja, museum? In de museum. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Wisten ze dat in die hoogtijd, dat er nog heel veel uh, rijtuigen werden gebruikt, dat er honderd koetsen... En sleeën in het Koninklijke Staldepartement departement van Den Haag stonden. Ja. 100! Oh, oh. Ja, maar ja, ook Wie kiezen we. Nou, oh, ik weet of het niet. Ja, maar net was er in de uh, Kerkstraat in Amsterdam. Ja. Dat, is, dat was eigenlijk de achter. Uh, achterstraat voor de grachten, ja? dat waren de ingangen voor alle koetsen. Oké. Okay. Al die rijke mensen hadden koetsen. Ik heb daar wel eens een keer een documentaire over gezien. Nou okay. ja, daar, daarnaast, uh, nieuws van deze dag. Ja? In, uh, op 1933 was op het gerucht dat Anton de Kom zou worden vrijgelaten in, in Suriname... stroomde het Oranjeplein vol en de menigte weigerde te vertrekken. En hij was dus eigenlijk een beetje een man die daar uh, de boel zat op te, te uh, jutten. En uiteindelijk is hij Suriname uitgezet. En toen is hij weer in Nederland gaan wonen. En uh, daar uh, had hij dus uh, een boek geschreven... Wij slaven van Suriname. En hij, hij is uiteindelijk in de oorlog... Uh, in kamp Sandbossen bij Bremer-Vurde... is hij uh, overleden. Oké, okay, en dat dus, ging over nog één keer? Uh, uh, Anton de Kom, een zeer bekende schrijver. En uh, iemand die alle... Die hele slavernij en alles. En het hele koloniale gebeuren aan de, aan de kaak stelden oh, okay. oh. En uh, uiteindelijk is hij nu uh, wel uh, in de massagraf was hij bijgezet. Maar ze, hij ligt nu op de erebegraafplaats de Loenen. En hij heeft uiteindelijk nog het uh, verzetsherdenkingskruis gekregen in 1982. Oké. Oh, okay. Dus uh, yeah, wel herstel. heel interessant. Ja, Wat ermee? in. Althans Oeh, op vandaag op, uh, in 1964 breekt er in Amerika een ware Beatle-epidemie uit, jongens. Okay. Het verschijnsel heet Beatlemania. Leuk. Yeah. De Engelse popband komt per vliegtuig aan in New York, waar ze begroet worden door 4000 uitzinnige fans. En is dat nou veel, 4000? En voor die tijd, voor, voor die, die tijd, tijd was dat ja, enorm. Ja. ja, dat is de eerste stap in Amerika. Ja. ja, en dan twee dagen na hun aankomst... zijn ze live te zien op de Amerikaanse televisie. Die uitzending wordt bekeken door 73 miljoen oh, kijkers. was wow. ja, ja, ja. ja, nog geweldig. maar net in die tijd, hè? Geweldig. Ja. En er wordt gezegd dat er op dat moment in heel Amerika... geen enkele criminaliteit activiteit heeft plaatsgevonden. Iedereen ja. wilde ze vier... Uh... Ja, het grappige, Ik heb pas geleden dat boek voor kerst gekregen van Paul McCarthy. Oh, leuk. Dat hij, zeg maar... Hij hij heeft toen een camera gekocht, en toen is hij zelf tegen gaan fotograferen. Al die gekte. En dan heeft hij ook een aantal van die foto's bij dat die erg er ergens aankomen dat die gekte voor hem staat. Al die vrouwen en nou, van alles stond er gewoon voor me. Ik heb leuk. een foto gemaakt. Wel leuk om even een inkijkje te nemen. Oh, ja. Hele knullige foto's, ook onscherpe foto's. Maar het geeft wel een bepaald beeld van wat zij meemaakten daar in Amerika. een soort dagboek ja. van hem. Ja, ja alleen ja. een fotodagboek. Met, wat, oh. uh, met toevoegingen. Oh, wat Goed. leuk. Uh, 1904, grote brand in Baltimore. Een fire zo so groot we're we talking nog steeds over than Meer dan 100 jaar later. This fire destroyed meer dan 1500 gebouwen. En het around 1500 firefighters om het uit te The De blaze duurde voor twee dagen is believed to have claimed the lives of less than 10 people. With a, a, a fire of this magnitude, it could not be fought just locally, and we got help from neighboring cities, from Washington D.C. even as far as from New York. These people came and they had their engines and their couplers and their hoses, but it didn't match. Nee, dat is heel spannend eigenlijk. We kregen hulp via treinen, kwamen andere brandweermensen, helpen deze brand bij Baltimore, echt bizarre groot, hè? En het heeft uiteindelijk. 30 uur geduurd. 1500 woningen zijn in het as gelegd. Maar die nieuwe brandweermannen die met de trein kwamen... die hadden apparatuur bij zich. Dat... Hey, fuck, dat past niet. Jullie hebben uh... ah. een ander soort... dus dat lukte niet. Uiteindelijk is, zijn er niet zo heel veel mensen bij om het leven gekomen. Eén dodelijk slachtoffer is bekend. Die brandweerman die heeft longontsteking gekregen. En die is daar aan het overleden. De schade was in 1904 125.000.000... Mensen hadden geen baan meer. De hele stad is opnieuw anders opgebouwd... omdat de brandweermanen van tevoren al had aangegeven... leuk hoor, dat katoen en kerosine en chemicaliën... allemaal naast elkaar en ook nog hooi in stallen. Leuk als zo dicht bij elkaar allemaal. Vakkels zijn het. Maar dat kan niet lang goed gaan. En op 7 nee. februari dus in de ochtend in een of andere kelder... Daar ontstond het en door een of andere wind werd het aangewakkerd. En nou, het is echt bizar hoeveel uh, huizen daar ver, ver, verbrand zijn. Dus, uh, nee, goed. Ja. In 1947 worden bij het dorp Qumran aan de rand van de Dode Zee worden de Dode zee gevonden. Die bevatten onder meer fragmenten... van bijna alle boeken van het Oude Testament. Maar Het duurde heel lang voordat ze officieel konden zeggen... wat er allemaal stond en zo. En dan kreeg je allemaal geruchten over... samensweringscomplotten van de Rooms-Katholieke Kerk... En de teksten zouden het traditionele christendom omverwerpen... en de kerk wilde daarom de publicatie tegenhouden. En zelfs helderziende schrijvers en journalisten stortten zich op dit onderwerp... maar er bleek uiteindelijk niks van waar te zijn. Ze bevatten gewoon oude boeken van het jodendom van 100 jaar... Voor tot 200 jaar na het begin van de Westerse jaartelling. Ja, nee, het is, bijzonder, hè? Ja, ze aan, aan, aan, waren aan het grazen met uh, het geiten of schapen daar. Een van die schapen was kwijt. En op een gegeven moment kwam je in een grot. en gooide je wat naar binnen. En op een gegeven moment hoorde je wat stuk gaan. Toen dacht ik: hey, even kijken wat het is. Toen bleek daar dus een grote fase te zijn. En daar bleken dus al die rollen in te zitten. Ja, gaaf. Hè? Rollen raakten eerst gewoon op de markt. Want het was interessant. Het was het perkament. Dat is misschien geld En zo kwamen ze een beetje in de. De wereld. En uiteindelijk zijn ze weer een beetje verzameld. Want het bleek toch wel heel belangrijk te zijn. Ja, dus, erg uh, hè? Ja. ja, uiteindelijk. Ze dateren van 240 250 jaar voor Christus. Tot 50 na Christus. Ja, dus dan uh, moet het hele uh, gebeuren van de kruising en zo. Zou erin kunnen staan? Dus als die op die plek een beetje heeft ja. plaatsgevonden. Maar goed, het ja. is wel een bijzonder verhaal. En ja, dus ze gingen pas geleden nog de straat om te vragen. Kijk, hey, de, hey, de dode rollen, de zeerollen. Niemand wat weet, weet dat meer. Precies over die rollen. Een korte steekproef in de stad Groningen. Ik heb echt geen idee. Nee. Ik heb geen idee. Een soort ophopingen van zout, maar meer zou ik er eigenlijk niet bij kunnen bedenken. Ik heb werkelijk geen idee. Nee, heel veel mensen wisten niet wat de, de, de dode zeerollen waren. Die hadden zeggen, een ophoping van wat? Nou ja, dat zal allemaal wel. Maar goed, ja, soms maakt het niet zoveel indruk. Dat is wel duidelijk eigenlijk. Goed, wat er meer gebeurt in 1958? Jawel. Waarom ja. behaalt DAF altijd weer zulke opvallende resultaten in zware internationale rallies. Hierdoor, door het pinterste pookje ter wereld. Ja. Ja. <laughs> DAF heeft niet drie of vier versnellingen zoals gewone wagens. Elke DAF heeft duizend versnellingen. Duizend? Dat is een beetje veel om met de hand te bedienen. Daarom is DAF volautomatisch. Kies nu de auto van de toekomst. Ja, dat was dus het Pinterpoopje pookje daf. Dat werd geïntroduceerd in 1958. En hij werd echt geromantiseerd. Want ja, iedereen kon ermee rijden. En je kon net zo hard vooruit als achteruit. En daarvoor zijn dat eigenlijk ook al op met jij. Mijn gras, Mijn gras, Weet je dat toch? Met André van Duin op zijn circuit met een al gereden. Omdat ja. ze met die dafjes achteruit gingen. Er kwamen er dus ook hele rare situaties. Omdat ja. ze het ook niet meer konden sturen. Uiteindelijk zijn er bij de autorij... Toen hij geïntroduceerd werd in 1958... 4.000 orders besteld, uh, orders gedaan. Ze van, nou, ik wil er wel eentje hebben. En dat duurde tot 1963, dus uiteindelijk ja. vijf jaar. Toen zijn er 30.591 stuks verkocht. Daarnaast je een klein beetje aangepast, toen werd het... Uh, was dat geen DAF uh, 66, geloof ik. Maar werd het DAF 33. Nou, dat, uh, dat duurde nog tot uh, 1974. Dus het is een... Uh, ja, het werd ook wel een wijvenauto genoemd. Omdat ja, vrouwen dat van een oh, dat kan ik niet, Als ik dat invoer, krijg ik daar niet zoveel dingen nee, mee. Dat nee. hebben ze verwijderd. Dat oh. was er niet helemaal goede benaming. Oh. Ik, ik. Maar goed, laatste. <laughs> ja, in 1992, vandaag. Uh, het verdrag van Maastricht wordt ondertekend. Dus de oprichting van de EU. Nou, hiermee is de oprichting uh, van de EU een uh, uiteindelijke feit. Lidstaten geven een deel van hun soevereiniteit op. En het uh, Europees parlement krijgt uh, wetgevende macht. Ja. En op termijn zal de euro als munt worden ingevoerd. Nou, de euro is van... 1 januari 1999. 2... Het heeft nog zeven jaar geduurd. Ja. ja. ja. ja. Dat duurt aan. Goed ja. tot zover. Wat gebeurde er door de jaar op, uh, heen, op 7 februari? Straks de verjaardagen. Gezellig. Ja. Jong the Giant. ...van John the Giant. Een beetje nostalgisch... ...de vervoers bij deze plaat. Want John the Giants rijden vroeger altijd bij een cliënt... ...die helaas niet meer ons onder onder is. En die had zo'n grote hit met... Uh, ...Mind Over Matter en ook Apartments. Dit is een nieuwe plaat die ze gaan uh, uitbrengen. Victory Garden is de nieuwste day. En die gaat nog uh, even op laten wachten... ...maar dat gaat uh, binnenkort uitkomen. En dit is de nieuwe single die erop te vinden. Different Kind of Love. Zeker, het is tijd voor de verjaardagen. Zeker, hoera. Ja, we hebben een groot feestje nog, zeker. Hij wordt, uh, ja, hij is al echt heel oud zijn geweest. Hij overleed in 1870, was hij nog maar 58 jaar oud. Ik heb het ook over Charles Dickens. Hij heeft zoveel dingen geschreven. Pickwick Papers, dat was de eerste roman over Oliver Twist, was er ook iets van hem. Mm -hmm. En de uh, beroemdste roman is natuurlijk David Copperfield. Uh, ja, precies, hij heeft zich daarna hem vernoemd, de grote uh, goochelaar. En het allerbekendste is misschien wel A Christmas Carol. Dat kwam uit in 1843 met uh, Scrooge. Leuk. is Mr. Ebenezer Scrooge. En Daar is later natuurlijk weer een leuke film van gemaakt door de Muppets met de Ebenezer Scrooge. Het grappige is dat Ebenezer Scrooge is geschoeid. is de, de, eigenlijk ontstaan. Dat is zijn vader. Zijn vader... Die was, wel, uh, die was een enorme krent. Uh, die heette John Dickens. en Die kon niet zo goed met geld opgaan. Uh, ging af en toe ook failliet weer. En dan moest hij dus, Charles Dickens, in een fabriek werken... om dat geld een beetje bij elkaar te schrapen. En nou ja, goed, daar komt een beetje het idee van deze Ebenezer Scrooge. En het was ook in de periode dat het, uh, 1840 dat er echt heel veel verschil was tussen arm en rijk. En dat was in het boek terug te vinden. Goed. Het, het leuke ervan is dat zijn werken eerst zijn verschenen in diverse bladen. En, worden pas, en zijn pas later als boeken uit. Uh, oh afgebracht. ja, dat vind ik niet. Ja, leuk hè? En het is grappig ook dat uh, hij heeft ooit op een grafsteen zien staan in het halve donker. Hij was een wandeling aan het maken. Lekker plekje om te wandelen, denk ik dat. En hij zag op een grafsteen staan... Mean man. Zeg je, mean man? oh, je is je, dan heb je het al heel slecht gedaan in de wereld. Als je op je grafsteen ja. hebt staan dat je een gemene man bent. Nou, dan heeft niemand van je gehouden. Goh. Maar later bleek het dat het een mealman was waarschijnlijk. Een mailman. Oh. Dus dat heeft hij in het halfdonker oh. niet goed gezien. Maar dat was wel inspiratiebom, dus ook weer voor deze Scrooge. Oh, goed, oh goed. grappig. En wel meer jarig zijn? Ja, Goeie. nou, vandaag zou eigenlijk jarig zijn onze Johnny Jordaan. Oh en, ja, uh, ja, hij is bekend geworden van, uh, door zijn liederen over Amsterdam. Wacht. Even. Zeker grote hit. Ja. Dit zou eigenlijk eerst een B-kantje zijn, hè? Klopt? Ja. Maar goed, later krijg je nog meer grote hits natuurlijk. Ja, als je het echt denkt, dit moeten we toch gewoon weer gaan draaien. Dit soort muziek is gewoon lekker feestelijk. We er gewoon blijven. Laat een keer een feestelijk uurtje doen. Ja, feestelijk uurtje ja, met 6, allemaal uh, 7 tot 8. een foute uur. <laughs> ja. Een uh, guilty pleasure uur. Oh, oh ja. Nee, Hij zingt vanaf zijn 18 jaar samen met zijn neef uh, Willy Alberti... op straten en in de cafés. In 1955 weet hij uh, nou ja, uiteindelijk door bij, met het nummer... bij ons in de Jordaan. En een andere grote hit van de volkszanger is... Uh, Geef mij maar Amsterdam... Dat en is mooier van ja, Parijs. Reis. En in 1970 laatste Gezondheid het helaas afweten. Hij neemt in uh, 1972 afscheid van het publiek. <kuggen> met een televisieshow met Tante Leen, Willy Alberti en Ramses en Zwarte Riek. Okay. Daarna treedt hij nog op, uh, af en toe op. en Johnny Odaan, Jordaan overlijdt uiteindelijk in uh, 1989... In, uh, in 1988 had hij een hersenbloeding. Ja. Okay. ja en tante Rico nee. kwam uit Zandvoort, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Het is allemaal van die oude bekenden. Ja, maar goed, maf is wel dat hij zijn ene oog is kwijtgeraakt in een vechtpartij. Met Willy Alberti dus, hè? Oh. Ja, dat ah, is echt zo. Ja, dan was hij nog heel jong. Oh. Ja, die oh. een oogje ja, dat had ook niet op hem. Ja, precies. In 1848 nee. is de verjaardag van uh, Adolf Weil. En hij is dus degene die de ziekte van Weil heeft ontdekt. Mm -hmm. Dat is een uh, leptospirosis, uh, sonose, een zoonoze, een in infectie. En het schijnt dat dus, dus, uh, dat wordt dus via dieren en alles uh, overgedragen. En uh, jaarlijks raken dus naar schatting nog steeds 7 tot 10 miljoen mensen besmet met de ziekte van Weil. Dat is dus, veel. Maar uh, het wordt dus wel de, via uh, antibiotica en zo wordt het bestreden, dus dat lukt toch wel. Yeah. Maar in de ontwikkelingslanden wordt de ziekte nog het meest aangetroffen. Ook met mensen die zich bezighouden met buitenactiviteiten. En het, het, het gaat dus. In, uh, in het lichaam en door de slijmvliezen van de mond neus en uh, als dat in contact komt met, uh, met uh, de menselijke huid, en zo kan je het krijgen. Oké. Okay. En dat is juist de honden, dus daarom moet je niet door honden laten likken gewoon. Gaat verdammen. Nee, dat is geen nee, goed het idee. Nee, ik heb ooit een kennis van ons die liet het ook door dus de hond. Lekker schoon, Becky zeiden. We. Ja, hoor, lekker uh. schoon. Zeker. Nou, ik moet er even bij stilstaan natuurlijk. Ja, Thomas Andrew overleed natuurlijk. Ja. Die hoorde muziek al natuurlijk. Hij was de ontwerper van de Olympic, de Titanic en de Britannic. Oh. Oftewel de drie grote oh. schepen. Ja, ja, ja. En hij was zelf natuurlijk ook aan boord van de Titanic toen ze gingen varen. Hij is toen samen met de kapitein naar beneden gegaan toen ze de ijsberg hadden geraakt. En zagen dus van de 16 waterdichte compartimenten dat er zes toch wel heel erg stuk waren. En hij schatte in twee uur hooguit blijven we drijven. Hij ging alle hutten langs, de passagiers roepen dat ze naar boven moesten gaan... naar de reddingssloepen, waar het wel een beetje te weinig van waren. Maar goed, zelf heeft hij, hij heeft zichzelf niet proberen te redden. Hij is naar de rooksalon gedaan, hij heeft nog een sigaretje gedaan. En zijn lichaam is trouwens niet gevonden. Oh, nee. dus, uh, naar de haaien. Naar de haaien, maar goed, dit ja. is Thomas Andrew die dus eigenlijk... Uh, ja, die dacht, uh, wat? the fuck heb ik nou ontworpen? Ik blijf gewoon in die boot, dit... Dit kan ik gewoon niet maken dat ik gered word. Nee, de kapitein. Het idee van de kapitein verlaat dat zinkende schip niet. Ja, dat precies. idee. Nou, is vandaag is dus ook de verjaardag van Laura Ingalls-Wilder. Wilder. Maar zij is de schrijfster, maar zij is dus uh, degene die het kleine huis op de prairie heeft geschreven. Oh dat dacht ik al, ja. Ja, en uh, het is ook zo: uh, uh, zij heeft dus echt een heel arm, arme jeugd gehad. Oh. En uh, haar dochter heeft haar geholpen met, uh, met het uh, uitbrengen en alles. En uiteindelijk toen dat echt ging gebeuren. En dat toen kwamen de inkomsten en zo. En toen was het eigenlijk als het allemaal wat beter ging. Want het was echt wel tragisch allemaal. Wat er in die jeugd gebeurde. Ja, het is mooi. De pijn kan je dan toch wat omzetten. naar ja. Ja. Dat inderdaad zijn ja. ouder zusje had die dus blind werd en zo. En het is dat is oh. allemaal echt gebeurd. Dat oh, ja. is Dat vind ik wel bijzonder. Ja, zeker. Dat is wel mooi. Ja. Ja. Toch? Ja. Vandaag in 1971 is de geboortedag van uh, onze Chris Zegers. Hij oh, wordt ja. 55 jaar. Nee, nou, Chris is een... Nederlands acteur en presentator. Chris studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen woont hij in Singapore, waar hij werkt voor een Chinees bedrijf. Na zijn eerste rol als acteur krijgt hij als, uh, in de VARA-serie Oppassen. Later is hij in uh, Lieve Verliefd te zien in een serie zoals uh, All Stars: Onderweg naar Morgen. En vanaf 2001 is Chris een van de vier presentatoren van het reisprogramma RTL Travel. Nou, Chris Segers heeft onder meer een relatie gehad met uh, Wendy van Dijk. Nou ja, al sinds de middelbare school speelt Chris in bandjes... en brengt hij met For Fun een groep bestaande uit drie soapsterren... drie singeltjes uit... Uh, nou, dat brengt ja. hem uh, een klein uh, succesje. En ja, wat zeker. ik ooit heb begrepen is dat hij wilde internationaal doorbreken. En ze hebben daar ooit wel eens onlangs hebben ze daar beeldfragmenten van uitgevonden... Ja. ik weet het even niet waar... Maar dat was dus een fiasco, hè? Oh, okay. ja, ja, ja. Die man die kan helemaal niet zingen. Ja, goed, nou, le leuke, maar Ik was een man. antwoord op Lila, Roos en Jessica, hè? Want die waren ja. toen oh, ja. Uh, ja. doorgebroken en daar gingen zij dan oh, doen. Okay. Dus, uh, ja, vind ik, dat, uh, ik vind een sympathieke man hoor. Ja, maar ik had ook begrepen dat hij ook een tijdje uh, uh, in een voetbalclub had gezeten... daar in Singapore of zo, maar ik weet niet oh. zeker of het waar. is. Goed, vandaag wordt hij ja. 64. Ik heb het over Garrett Brooks. Oh, die had echt goede platen, man. Hij ging optreden en combineerde eigenlijk popmuziek met rockmuziek en een beetje country. En dat werd een hele nieuwe stijl. En dat sprak wel aan. In een korte tijd heeft hij een hoop muziek gemaakt. Hij speelde van 99 uh, tot met... Uh... Nee, hij stopte in 99. Hij begon in 1984. En op een gegeven moment zei hij... Want nee, hij allemaal grote hits gehad. ik ga voor mijn dochter zorgen. Dit is gewoon echt... Mijn dochter hebben gewoon veel meer aandacht nodig. Ja, dat dan... En uiteindelijk... In 2009 heeft hij een comeback gemaakt en toen maakte hij weer allerlei hits. Nou, ja. Nooit van hem hoort van deze Garrett Brooks? Nee. Jawel. wel. Is die Wat man met die de... hoed? <laughs> met die hoed? Ja, echt mooi. Is echt het... Ik ga hem eens opzoeken. Gary Brooks, ja zeker. Echt hij heeft mooi. nu een contract getekend bij uh, Wijn Resort Casino. En, uh, nou ja, goed, uh, ja, hij zegt ook ja, in 2014 waren mijn kinderen een stuk zelfstandiger, dus hoppakee, oké, ik kan mm -hmm. gewoon weer op uh, tournee. Vandaag, wie nog meer, jarig? Ja. ja. Nog één. Eenmaal allemaal? Ja, Mark Sint-John. Ja? Hij, uh, hij is van 1956, dus hij wordt uh, 70 dit jaar. Maar Hij is uh, gitarist in de band Kiss. Oké, okay. oh. hij, hij is overleden al. Ja. Ik wou al zeggen, hij leeft al niet meer. Maar goed. Ik denk, dit vind ik wel een leuke Jolandenkeuze eigenlijk. Mag dat? Of vind je hem, nou, uh... ik vind, dit is wel leuker. Dit. Ik vond die bar zo vanuit? lekker gewoon. Oh ja, en hij is gitarist, of doen we die ja En ik zat okay, er eigenlijk nog aan te denken... aan een andere Jolande keuze. Er is niemand jarig, maar nee? vandaag... Uh, bereikt het nummer Venus van Shocking Blue... Ja. de eerste plaats in de oh, Amerikaanse top 100. Mag. Daar wil ik straks nog wel even over hebben. Want ik heb ook oh. het origineel opgesnort. En oh. dat is wel, wel grappig. Je denkt, van nou zo origineel is het allemaal niet... wat ze gemaakt hebben. Dus laat ik, even na, uh, laat dat, ik straks even naakvaren. Goed, eerst even muziek. Straks even de zandspost berichten, want we lopen eindelijk uh, uit. uit de, de schema klopt helemaal niet. Oh, mijn god, ik ben echt van de schema's. Nou, goed. Oud paardje, zoek. Knock me off my thief. Uh, soak en uh, Knock My Off My Feet. Ik zat te kijken of ze nog bestaan, maar ze bestaan nog steeds. Dat is één zangeres die leuk muziek maakt. Eens komt ook naar Nederland. Ik zag al wat uh, tourdata's, dus dat is wel leuk om te weten. Goed, tijd voor... Mm, het nieuws gaat Zeker in de Telegraaf. De Telegraaf, nee, daar is, heeft hij ook wel eens eens gegaan. Maar over uh, de vader uh, David, uh, David Molenburg heeft daarin gestaan. Die werd geïnterviewd. En uh, ja, goed, uh, 17.000 inwoners heeft Zandvoort. Maar 5 miljoen bezoekers komen naar Zandvoort. En ze worden aan hem gevraagd. Wat, wat zou het dan nou verschil zijn met. Uh, van Volgangen, de koning? Weet je wel, dat is de burgemeester in, van 1811 tot 1829. Want toen was de omslag. Dat eigenlijk de eerste burgemeester. toen het een badplaats werd. Hij zegt, nou, het enige ja, wat hetzelfde is gebleven. dat het plaats is waar mensen graag naartoe willen. en waar ze graag willen verblijven. Uh, alleen vroeger was het echt voor de elite. Die had echt wat geld nodig om in de zon te komen en hier te verblijven. En nu is het nog plaats voor iedereen en willen oud en nieuw bij elkaar houden. En, uh, nou goed, we moeten toekomstig bestendig maken. Uh, Zandvoort en uh, een favoriete plek... Oh ja, zijn favoriete plek dat is ook wel leuk. Zijn eigen favoriete plek is zijn eigen balkon. De boulevard. Hij ziet de zee. Hij ziet het zwierpark. Zandvoort City, hij. hij. ziet de mensen lopen. Hij heeft gewoon contact op dat moment met uh, Zandvoort. Dat vindt hij mooi. En uh, verder uh, Verschil tussen het bestuur van vroeger en van nu. Uh, vroeger waren het de uh, notabelen... die de koers bepalen... En nu is het een participatiesamenleving waar we soms wel een beetje te veel aan het praten zijn en niet tot punten komen dat ja. van actie. Dus dat, nou goed, hij zegt, er moet balans komen tussen leefbaarheid en levendigheid. Leuk. Ja, okay, ja. Okay. Wat ook ja. heel leuk is, dat, uh, het is 1 februari en uh, het, is niet zo druk op het, zeer, het is niet zozeer druk op het strand met uh, toerisme. Maar wel met uh, strandtentbouwers, want die ja. gaan weer los. Nu alweer? Ja, ja. Oh. vanaf uh, die datum mogen de strandpachters uh, het strand weer op met een... Uh, een seizoensgebonden strandtent op te bouwen. Nou, onder andere Beach Club 10 is daar uh, er één van. Dus uh, nou, We kunnen dus eerder als weer achter het glas, uh, als het een beetje zon is, uh, warm maar, maar drinken, opwarmen. Hoeveel, hoeveel maanden hebben ze dat ding opgeslagen dan? Ja, wat is het? Uh, vanaf oktober, zeg ik aan Ja, zeg Ja, ze oktober, gaan, uh, december, december, ja. Oh ja, nou ja, jeetje. Bijna de moeite niet, zou je denken. Nee, naar je laat denk. maar nee. nou, Ze wil ook eigenlijk uh, wel blijven staan, maar dat, maar mag, dat mag niet. niet want dan is het slecht voor een zeereep. Ja. Ja. Want als er die winterstormen ja. en die tenten staan, dan gaat die winterkaart achterlangs en dan slaan er bretsen in. Oh, oh oké, okay. dat is echt mag alleen weg. als de tenten een stuk of wat meters weer naar voren staan. Maar ja, dan oh, okay. heb je weer het gevaar van het water. Ja, ja, dus ja. ja, ja, ja. Het is, uh... Och, het dus heeft echt met de broek, wind te maken broek, die aan de achterkant de duim de, de Ja, ik heb dat uh, uh, inderdaad. Ja. Maar oh, goed, andere dingen. Ja, er is uh, komen. Uh, zondag over een week heb je de Winter Track Walk. Dat is dus o. eigenlijk een uitnodiging voor de inwoners van Zandvoort om een uh, lekkere wandeling te maken over het circuit. Dus uh, je kan je wandelschoenen aantrekken... en uh, iconische rondjes van 4,3 kilometer meemaken. En tijdens de winterwandeling is er ook nog allerlei sfeer op het circuit. Er is een stempelkaart die je kunt kopen... en dan kan je over een hapje en een drankje nemen. En je kan je gratis aanmelden via circuitzandvoort.nl... slash En uh, dat is best leuk als het een beetje goed weer is. Zou ik het zeker doen. Ja, want je zegt inwoners van Zandvoort. Maar ik ben geen inwoner van Zandvoort. Mag ik dan ook? Ja hoor, voor oh, ja mij hoor, mag hoor. je. Voor mij mag je. je moet je gewoon proberen. <laughs> maar ja, daarnaast maar. heb je ook nog, dat zie ik van Visit Zandvoort, een bunkerroute. Oh. En er staat dus in de, in de Zandvoortse courant op uh, pagina 6, Daar staat dus uh, en een QR-code voor die winterwalk, uh, de wintertrackwalk, maar ook mm -hmm. voor de, de bunkerroute. Want er staat geen datum bij. Maar ik denk dat het meerdere keren is dat je dan... Uh, uh, die route kan gaan lopen. Dan, uh, dus als je dan die QR-code neemt... begint bij de waterleidingduinen op Salaan. en dan kan je gaan lopen. En dan uh, kan je uh, vijf kilometer... en dan kan je kijken waar al die bunkers liggen. Oké, okay. ja, zeker. Dus uh, ja, Leuk. interessant. Dat zijn er dat 400. Ja, echt heb, bizar. Dat veel, zoveel zijn er in elk. Ja. Zorg voor Zandvoort staat... Uh, uh, slaan dingen, uh, zorginstellingen slaan elkaar uh, op, het, op het de weg. Nee, nee. in? Handen in één, daar oh, ging het op oh, Ja, gelukkig. sorry, zal oh. ik het opschrijven. En uh, sinds 2023 zijn ze samengevoegd, want er waren heel veel overlappen. En dan moet je weer overleggen en er was heel veel ruis op de lijnen. En soms, ja, dat is niet effectief. Uh, efficiënt, dus dat moet veel efficiënter. En uh, ze zijn nu online uh, bezig om alle dingen aan elkaar te knopen. En ze gebruiken elkaars ervaring... En zo moet er meer rust komen. En de gemeente stelt geld beschikbaar om dit allemaal in uh, goede baan te leiden. Ook de Zandvoortpas is daar natuurlijk voor lager inkomens. En er moet een mini-voedselbank komen. En uh, uiteindelijk komt er een extra bijdrage voor uh, de zomervakantie. Want sommige mensen zijn eenzaam of kunnen het niet ophoesten. Dus daar moet ook naar gekeken worden. En vorig jaar was er een vakantieproject voor gezinnen en die nooit op vakantie gaan. En ook jongeren werken in uh, verschillende activiteiten. Dus uh, nou, ze gaan echt uh, beter samenwerken. Onder andere zitten er ook de kerkinstellingen bij. Speelgoedvijver zit erbij en het pluspunt. Om het allemaal een, een, een smoel te geven. In plaats van dat je bij de een moet aankloppen. En dan weer bij de ander. Dat je gewoon hebt één loket waar je naartoe gaat. En die, uh, die zo zoeken uit wat jij de beste voor zorg kan krijgen. Nou, dus, dat dus, is mooi. Goed. Heerlijk. Ja heerlijk. Ja. Ja. Ben jij ja. nog goed erbij? Ja, ben jij ja, goed te benedenken. Nou ja, ik, ik zit erover te denken om te gaan. Er is uh, een cursus valpreventie en uh, in balans. Ja. En dat is dus in Zandvoort-Noord. En de start is aankomende woensdag. Het is van half twee tot half drie. Maar dan gaan ze in ieder geval leren van uh, blijf in beweging. Vergroot uw zelfvertrouwen en verkleine de kans op vallen. En ik heb nu weer heel wat valpartijen gezien ook op tv en zo met die gladheid en zo. Maar het is ook voor als het minder glad is. Dus maar. Uh, toch weten hoe je moet gaan vallen. Want dat vind ik dan wel iets hoor. Interessant. Ja. Dus ja. Uh... Nou ja, vallen is gewoon... Ja, dat is gewoon belangrijk. <lacht> ja. Gelukkig. <lacht> nou, goed afgekomen goed denk ik. in geval, Dat is een, een blijkbevaller. Ik hoor niet dat hij een stuk vallen. Wat had jij nog? Ja, ja. Plus. Zandvoort organiseert... gezellige etenavonden... waar samen eten en ontmoetingen... nou centraal staan. Maar op deze, om deze avonden... te kunnen blijven organiseren... zoeken ze enthousiaste gastvrouwen... en gastheer en hobby... Koks. Dus als het je wat lijkt, ja. Nou ja, het vernieuwde concept is laagdrempelig. Kan ik Ook lekker. Kan? Ja. Kan. Kun ja, nou, okay. bakken, nee, dat, dat kan Dat kan Kan ijs maken. Het vernieuwde concept is uh, laagdrempelig en uh, gezellig. En een eenvoudige maaltijd. Een pansgerecht met nagerecht uh, samen tafels dekken. Eten uit schalen, uit elkaar waar nodig is. Oh, re rechtstreeks uit de schalen eten? Ja. Oh, oh, oh lekker. Schaal. Nou ja, dus als je, als je, als je Marokko je, bent, zo'n grote <laughs> schaal met rijst en couscous en ja, weet lekker. ik wat. Oh, dus als je je geroepen voelt, uh, nou ja, de avonden zijn van ongeveer vijf uur tot half acht. En, uh, Nee, de, de, de koks starten meestal vanaf half vier. Dus je moet smiddags wel bere, uh, bereikbaar zijn. En koks ontvangen een vrijwilligersvergoeding van vijf uh, euro per uur. Vijf euro per avond. Dan nou, ja. heb je interesse. Nee, neem de krant of uh, mail ja. naar uh, Elf Frank. Goed, dat is over de antwoordsberichten. Oh, is toch ergens terecht opgekomen. Oh ja, we nou, moeten de landenkeuze nog gaan. De gaan we oh, ja. even uitzoeken. Nog eerst even een lekker plaatje van... Uh, ja, we hebben al lekkere muziek hier allemaal maar we doen wat blijft zeker. Somebody's child. Ja. I need yeah. Goh, dat yeah-gevoel. When I was young, I wanted to be the best. Not to somebody else who would die. It was just on my mind. Not okay, the whole time. But then I met you. I could no longer such a I found... It was just meant to be... Laat je zien. I just wanted to be free, I wanted to be me, I wanted to believe in someone that means something somewhere, I guess I mean I'm happy, I swear, when we were together we would laugh and cry, we weren't just tearing apart, we weren't just tearing apart, I, mean, I... Ja, somebody's child. Dus die andere plaat, I need you. Ik heb je nodig. Zo is het. Dat is een andere plaat, We could store, uh, start a war, daar zit wat meer emotie in. Uh, ja, met een onderliggende boodschap van, nou, begin al geen oorlog maar dat, Ja, daar zijn we al voorbij. Goed, we nog een stukje geschiedenis liggen natuurlijk. Nou, en noem net als Shocking Blue, heeft de eerste nails nummer 1 hit in de VS. En die heet Venus. Mm -hmm. En dat is we uh, niet als de A-kant, maar als B-kant. En uh, de A-kant vonden ze, uh, I am a woman. En uiteindelijk ging ze met Robbie van Leeuwen eens, uh, om de tafel zitten. En ook met de producent. Uh, en uh, Kees van Schramna speelde de toetsen. En die is alleen betaald voor het inspelen van de toetsen. Maar eigenlijk daarna ja, is het een grote hit geworden natuurlijk. Maar dan hoor je, dit is het origineel. Dit is eigenlijk Venus. De Venus was her name. She's got dit is dus geschreven door uh, deze Robbie van Leeuwen. Maar het is eigenlijk allemaal geschoeid op deze plaat. Dit is de Banya-song. De Big Tree, En het zit aan het einde. Daar komt ie. Daar zit het. Zie Goed blijkbaar kon dit allemaal, want het is wel een een iets andere versie, maar je hoort duidelijk heel, wel hier Venus in. En dat was The Big Tree met onder andere Mama Cash. Dat ja, was jaren ervoor. 1963. niet Plagiaten noemen ze dat tegenwoordig. Ja, zelfs het intro heeft Toch? er ook weer verwijzing naar dat de wizard van The Who. Maar goed, het was van Shocking Blue, grote hit en die gast Robbie van Oh, die heeft er ook geld mee verdiend. Ja, dat is het erge ervan, want ik ken het, ik ken het origineel dus niet, maar ik ken het dus van Panorama. Die hebben dat in 1986 uitgebracht. Toch? Oh, wat origineel, wat goed, mm -hmm. En toen, dacht hij, en toen werd het dus mij verteld. Nee. Jezus van Shocking blue. En hoe voel je die van Shocking Blue toen uiteindelijk? Ja, niet mooi. Nee. Nee. Nee. Okay. Ja, maar het leukste is wel, als je dan uh, als je dat dus een remake krijgt, yeah? zit je mee te zingen. En dan heb je de jeugd Die heeft dan zo van. Oh, je bent wel hip dat je <laughs> gewoon mee zingt. Ja. Ja, ja, je ja, oh is hip. Oma, ja, ja je dat is een beetje een beetje ja. beetje een nieuwe een beetje Oh, wat een leuke muziek beetje een Oh, wat een leuke een ja ook nou, veel ja, van beetje Wonder en zo hè ja ja, ja, ja zo beetje een beetje een ja. een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje in beetje een beetje dat Er een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ze een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een en van 54 camera's was regelmatig live beeld beschikbaar. En zo kwam een man echt zelf als een chinin tegen. Hij is op zoek naar seks. Hij ze zegt van Kampjes. nou, ik kijk wel vaak naar spionageporno... porno, want hij vond gewoon porno geacteerd. En dan kom je jezelf tegen, dus is toch wel heel oh, erg voor van jou doen ze dit, hè? Ja, maar de aanbieders van die, uh, van die porno die, uh, schijnen 10.000 euro's te verdienen per zo. jaar. En uh, fors meer dan het gemiddelde salaris in China. En lang niet alle kanalen worden direct verwijderd door Telegram. Oh, dus, uh, niet. dus kijk uit voor... Uh, doe het onder de lakens. Ja, het is een groot probleem om de hotels camera vrij te krijgen. Dat je denkt, van, oh, het is gewoon standaard wat je erbij krijgt. Ja, het zijn gewoon virussen. Ja, dus gewoon je zegt, maar je hebt een muur gekregen. Ik heb een muur besteld, ja. En uh, ja, daar zitten standaard gewoon altijd vier camera's in. Ja, ja. Oh, kunnen ze eruit? Oh, maar dat... dat ja, wat een gedoe zeg. Moet ik je gaten dan weer opvullen? Die camera's zitten er gewoon standaard in. Ja. Zo klinkt het bijna, weet maar je. Maar ik dat denk dat het ook heel vaak heel saai is. Dus... Uh, dat ze, dat ze dan... Wat? Nou ja, ze zeggen dan, als je het al twee keer in de, in de maand doet... Is zeg maar, veel? Dus dan voor de, al die beelden die geschoten worden... En er gebeurt gewoon maar niks. Nou, wacht even. Of zou het een bewegingscamera zijn in het donker? Dat kan ook. Ja, maar maar wacht even. Als ik met mijn vrouw naar een hotel ga... Weet je wat een de, hotelkamer kost? Ja, Dan je wil het ik wel waar voor ja. mijn geld, zeg ik even. Zeg ik van tevoren als we erheen gaan... Even één ding. Dat ik wordt... heb die hotelkamer geboekt. <laughs> ik wil wel waar voor mijn geld. Ik moet ze altijd een beetje lachen. Ja, je kan lachen, maar uh, kom. Kom op ja ik dus kijk dus, en dat wordt gefilmd nou snap ik het oké oké ja maar straks gebeurt dat gewoon in, in alle huizen waar muren geleverd worden ja tuurlijk dus de gewoon overleid. ja en dan is het heel saai want dan gebeurt het allemaal niet zo vaak nee, nee dat is waar nee ik ook. ja nee, ja geef uh, het. ja ik spring ook niet meer van de kast af dat weet ik niet <laughs> nee maar daarom wil ik die cursus <laughs> valpreventie doen je bent, Je bent helemaal rond. Goed, het is tijd voor die landenkeuze voordat we helemaal af. Ja, ik heb hem klaarstaan, en, uh, even kijken hoor. Dus kijk, hoor. Ja, hij is vandaag. Ik zal uh, hem er aanzetten. Wat overleed dan? alweer de gitarist van uh, Kiss. En dat was uh, Mark Sint-John. Hij overleed in 2007. Toen was hij eigenlijk gewoon nog maar 51 jaar oud. Jong hè? Hij zat alleen weer vervangen door uh, Bruce Kilkink. Kilkink. Zet hem aan. Goed. We moeten gelinkt worden. we. We Weer terug bij de grote kamers. Goed, lekkere barspartij al te zitten. Vond, vond ik eigenlijk niet helemaal een kistplaat. Dit was zo'n poppy, zelfs. als I was made for loving you. Dat is zo'n raar popplaatje. Nou, kist dus. Made for loving you. Up and down. I've been all Kiss naast. Um, I was made for love you. Sure, no something. ik weet echt wel iets. En dat was vandaag de juiste keuze omdat namelijk Mark St. John jarig voor zijn geweest. En die overleed in 2007. Toen was hij nog bij 51 jaar oud. En ze verschillende lead-gitaristen gehad bij Kiss. En dit was er dus één van. Nou goed, ik had toch even naar de verjaardag gekeken. Wie eigenlijk de oudste is geworden. En het is wel grappig. Het is natuurlijk de Olympische Spelen, zijn begonnen. de Winterspelen zijn begonnen. Heel toepasselijk. Trude Meelkorps is vandaag jarig. Die wordt. 105 jaar oud. Het is een oude uh, zwemster die in de jaren 40 en 50 zeer actief was. En ook wel wat medailles binnen heeft geslepen. Dus deze Trudy, gefeliciteerd. 105 jaar oud. Het is toch wat, hè? 105, Bizar, vijf, toch? Hè? Jezus. Jezus. Gewoon sport, hè? En zwemmen is gewoon heel gezond, dat blijkt. Ja, dat is duidelijk. Ja. Ja, het is trouwens wel grappig, want uh, ik zag gisteren wel Irene Wuest. Die zag ik uh, uh, op, daar ook uh, aan tafel zitten. Ja? Vanuit. Milaan. Ja. Maar uh, zij heeft dus uh, in 2022 heeft ze ook weer goud gewonnen. En ze had dus op vijf, op één volgende Olympische Winterspelen medaille gewonnen. Op de 1500 meter. En uh, het is dus ook zo van, uh, dat zij uh, wel, uh, ze heeft haar afscheid gevierd uh, in TIAF. Uh, op 12 maart 2022. Dus ook in dat jaar. En er is dus ook een bocht in het TIAF stadion naar haar vernoemd. Dat vind ik wel ook wel bijzonder. Oh, een bocht. Oh, mooi. Ja, waar een klein het is toch één grote is. bocht toch? Het nou, ja? is ja. toch bocht, bocht, bocht, bocht? Of niet? Oh nee, ja, is er wel nee, rechtstuk het op? Het cirkel, rechtstuk. Ja. ja, is rechtstuk. Hey, jongens, opgelet! Schurft is bezig in een, uh, aan een opmars oh. in uh, Nederland. Oh, Even wat juist. anders, ja, Even wat anders, ja? Wat jarenlang uh, al, vooral werd gezien bij studenten, duikt ook steeds vaker op in kinderdagverblijven en verpleeghuizen. Nou, artsen zien al langer een stijging en proberen met landelijk onderzoek beter grip te krijgen op het probleem. Een mogelijke oplossing is een nieuwe zelftest die snelle duidelijkheid. Duidelijk is zet er weer met zo'n stukje in je neus? Andersom. Ja, ik denk het. Nou, ik denk, nou, laat maar zitten. Dan heb ik liever nog schurf dan dat ik dat ding bij mijn neus. Ja, dat uh, word je zelf hebt. Dan kom je er wel achter hoe uh, ellendig dat is. Nee, nou ja, goed. Mm. Ja, dat, ik, ik hoor het ook al op het nieuws dat we langzaam weer te voorstellen. en schijnt ja. weer een of andere nieuwe virus ja. te zijn. Ja, ja, zeker. Nou, wat goed nieuws is dat Vladimir is neergeschoten. Maar het is niet de Vladimir die wij graag wilden. Hè? Niet Vladimir P.? Niet, nee, niet Vladimir Putin. P. Dit is de hier. Alexiev. Alex. Alex. Alexiev. Ik denk dat je het zo moet uitspreken. Moeilijke Russische naam. Die was bij zijn appartement. Uh, Kreeg hij een pakketje aangeboden en nou, hij kreeg er nog wat bij. Een paar kogels. Hij ligt in kritieke toestand, ligt in het, oh. het ziekenhuis. Dat is een man die ook heel veel dingen heeft uh, uh, ja, aangezet. En uh, waarschijnlijk ook uh, heeft te maken met die MH17 en weet ik veel allemaal. Het is echt wel een uh, generaal van de betekenis die dus neergeschoten is. En natuurlijk kijken we met z'n allen naar Oekraïne. Keihard optreden zeggen Oekraïne. Of nee, wie was nou weer fout. Ik weet het niet meer. Ik ben deze tijd altijd. Nee, nee. Maar goed, verder Brussel mikt op meer sancties tegen Rusland. Ursula van der Leyen die heeft gezegd dat uh, er moet echt uh, betere samenwerking komen tegen uh, Rusland. Ze wil vooral de olie uh, naar Rusland toe, wil ze tegenhouden. En ze wil 43 olietankers van Russische uh, uh, uh, schaduwvloot. Die in de, op de zwarte lijst staan, die dus eigenlijk gewoon een beetje over de wereld heen uh, varen en die olie zeg maar proberen te verhandelen of binnen te krijgen... om dat tegen te werken. En daarmee probeert ze uh, echt de, de, de duimschroeven aan te draaien... en echt te dwingen om ieder geval aan tafel te komen... en met uh, Oekraïne om uh, uh, ja, te gaan praten. Dus we wachten het af of die, deze van der Leyen... wel iets voor elkaar krijgt in die wereld. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik ja? hoop het ook. Ja, jongens, uh, bijna 26.000 mensen uh, per jaar op de spoedeisende hulp. Nou, dan zou je wel denken waaraan? Waardoor ja. dat is roken en vepen. Dat komt min of meer doordat, uh, dus naast vepen ook snus gebruiken. Weet ja. je wat snus yes, is? Ja, dat is, doe je tussen tand bij tandvlees. Oh, zo'n ja. klein pakketje. Ja. Oh, ik zag dat in uh, Londen. In, uh, ja. of, uh, in dit moment, die gasten die doen, die doen dat uh, tussen uh, tandvlees en een wangen ja? zeg maar. ja, ja, ja. Het moet beetje... wel slecht te zijn. Ja, ik dacht zijn. Ja, het juist was om om nee, roken af te komen. Nee, nee, nee, nee, want dat dacht ik dus ook. Puur nicotine, hè? is puur nicotine. Het is puur nicotine ja. Want mijn mijn opa zat vroeger aan de aan En dan spugen. Oh ja. En? Had je hem een keer opgevangen? Nee. nee, nee, nee, nee. Ja. Ja. Maar er is he, de, de, de, de, de, de mensen. De, bij de meeste mensen met lonkelacht. er was een derde. Dat zijn patiënten, dus gebruikers van nicotine. Dat zegt Nicole Kraaienvanger. Zij is arts. Uh, spoedeisende hulp in het uh, Leids Universiteit Medisch Centrum. Yeah. En ze zegt ook. He, ze ziet dat de meeste jongeren. beginnen met vepen. En later vapes met andere tabaksoorten gaan combineren. Dus ja, vepen is gewoon een opstapje naar. Ja, sigaretjes. Ja, maar peepjes is natuurlijk veel gevaarlijker Ja, sigaretten. Goed, nou, even de laatste plaatjes voor uh, 9 uur. En jawel, er zijn ze weer. Lekker een gitaartje in. De mooie stel van de stereophonics Innocent. I remember walking down the streets at night. I remember people talking about their lives. Never made it home that night. The drunken high got the better of her mind. Jenny dies. They're set and sung with music on the wrist, and there was a in the first time. One of us never made it home that night. Easy let someone said, give the stuff a try. Jenny tried. The railway bridge, the river flowed with shallow water. Oh no Dan moet je naar het leven kijken. Everything is possible. Kijk naar de mogelijkheden. Kijk naar je beperkingen. Ja, dat is waar ik elke dag mee bezig ben te kijken. Maar oké, okay, als je iets uh, als zielig vindt, dan uh, hak je meteen al af. Goed, het loopt tegen een eind van het radioprogramma. Ja, schokkend nieuws natuurlijk vanuit het Witte Huis weer. Ja, Trump heeft weer een video gereliefd. Ja. Met um, ja, Obama's... Ja. Uh, zijn vrouw en uh, hij, dus uh, in, ja, met het hoofd geplakt op Oeru-Oetangs. Ja. Je denkt: hoe verzin je het? En hij heeft hem Gast. ook zelf verwijderd. Ja, zeker. Het du duurt nee. uh, nog geen twee seconden, dus nee. heel kort. Ja. En ze hadden me RTL ernaartoe verwijderd. Sommigen hebben, hebben. gelijk een uh, gelijk shot <laughs> gemaakt. Ja, ja, ze hebben het even verlengd om het te laten zien. Want het is heel kort. En je denkt: wat was dat nou? Op. En dan moet je terugspoelen. Dan denk je: hey, hé, dat is wel heel gek. Maar goed, het is verontrustend dat je wat zo. een, een randbeeld. Het is gewoon een roze randbeeld. Ja, het is echt, ja. Oranje oran randbeeld. Dat is daar ja. gewoon even. En hij oh, jij, ja, daar komen is Amerika niet meer het, in. Is, het, <laughs> is het is een stagiaire van een stagiaire. Die heeft dat erop gezet. Oh, er is geen, uh, geen achterwacht die in de gaten houdt wat er allemaal op jouw internetsite komt. Nee, dat let ik helemaal niet op, blijkbaar. Nou, nee. goed. Ik, uh, we hebben niet veel tijd meer over. Dus ik, uh, eigenlijk is het hier uh, moment om afscheid te nemen. Ja, zeker. Oh, volgende week, ben jij er niet? Nee, klopt. Dan moeten we gaan wij het samen doen. gaan we het vieren. Ja, ja, wein wein vieren. Wein ja, vieren. ja, ja dat is zwaar. een hele romantische uitzending. Ja. Oh, het, mooie ja. Ja. Ja, het mooie liefdesverhaal. Ja. Het mooie liefdesverhaal. Gedichten. Okay. Uh, nou, en die liefdesverhalen ga ik uitvoeren in de hotelkamer. Ja. Ik heb natuurlijk ook al ja, afspraak gemaakt ja, ja, over die hotelkamer. Kijk, kijk, kijk. Mooi weekend. Hier het proefje. Dit is ZFM.